In tegenstelling tot de Europese beurzen heeft de Dow Jones Index in New York over 2011 wel winst geboekt. De koersen gingen sinds 1 januari bijna 6% omhoog. De andere indexen op Wall Street deden het minder goed. De Nasdaq noteerde een verlies van 2%. De SP 500 eindigde ongeveer op de beginstand. Een van de grootste winnaars op Wall Street was Apple, dat afgelopen jaar een kwart aan waarde won. Voor de Europese beurzen was 2011 een slecht jaar. De AX-index in Amsterdam verloor 12%. In Frankfurt en Parijs waren ...waren de verliezen met 15 en 18 procent nog groter. In Londen bleef de daling beperkt tot gemiddeld een kleine 6 procent. Het weer vannacht bewolkt en regen. Overdag grijs en druilig, en soms wat lichte regen bij een graad of 10. Ook morgen nacht, tijdens de jaarwisseling kans op regen. Dit was de NOS Journaal. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst.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 www.zfmzandvoort.nl We're en een voorspoedige start